We zijn weer terug op onze plek. Het is gelukt, ga nooit meer weg. Samen sterk, sterker dan ooit. Alles geven, dat maakt het leed.